Zakje klaar. Om vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze dus gaan naar Spartio's en pa die zegt dat het verkeer Zand voor Dat er man aan oude zijze sluimer is. En dan roept zij uit: dat kind, de zee is hier zo fris. Ze plaatst en de tilt met brede weer, haar vaaien nog op. Maar potro roept ze gilt: De zee zit in mijn oog, zand.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 de tweede, de derde? Ik ben de tweede in de rij. Richard de derde. Richard de derde. En, en Lydia. Lydia is mijn... Je bent man. getrouwd? Getrouwd met Jook de Wit. Ik heb haar ontmoet in, uh, zoals velen kennen, in Caramella, in die tijd. <laughs> en, <laughs> Zij komt, komt uit Bennebroek. En uh, we zijn al uh, 43 jaar getrouwd. En jouw rechterhand. En mijn rechterhand, Jazeker. Ja. zeker. Nou. Ik heb uh, drie kinderen. Drie, Ook nog. drie meiden. Drie dames. Drie dames.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 Maar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 Ja, daar heb ik nooit geen uitleg over gekregen. Nee, van... ik, ik bedoel, stond hij ergens te koop? Hadden ze een advertentie gelezen of zoiets? Want nee. Zo, om is... van Kruiningen zomaar naar Zandvoort te ja, gaan. Dat nou, lijkt me toch een hele stap. Toen mijn, wat ik wel begrepen heb, dat mijn, uh, mijn opa op een gegeven moment naar, naar Zaandam verhuisde. En toen is mijn vader waarschijnlijk meegegaan een, op een gegeven moment daar naartoe. En vanuit Zaandam zijn ze, hebben ze die...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 Nou, wat moet ik met daar, heb je daar enig idee in die tijd? Dat was Merklin-treinen en dat soort nou, dingen? of dat niet? Het was allemaal veel te duur. Dat was allemaal heel eenvoudig. Je moet je voorstellen... Het was de crisis tijd wat eraan kwam. Ja, 32. Dat, oh, dat kon je geen dure Merklin-treintjes veroorloven om te verkopen. Nee, dat was datzelfde wat dat betreft. Qua assortiment niet zoveel voor. Maar ja, nogmaals, het waren de jaren 30. Ja, dat was precies. armoe. Echt.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 Zo is het. We gaan nog even naar een muziekje luisteren. Thank <laughs> you.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 En die is in de eerste instantie is die nog uh, verhuurd geworden. Daar heeft zelfs Moerenburg nog in gezeten. Ja. En uh, daarboven werd verhuurd aan, uh, aan kamers, aan etages. Ik weet nog goed dat, er, dat ik een keer terugkwam van een bestellingrijden. Toen stond de brand weer voor de deur.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 Steeds oh, machtig. Ja, nou ja, dan kan je nagaan hoeveel panden daar uh, inmiddels uh, ja. tot, tot, tot, tot Jupiter uh, enorm, zijn gekomen. Enorm veel. Hè? En betekent natuurlijk ook meer personeel. Ja, nou, we hebben in de, in de grote dagen hadden we wel 17 man. Dus ja, ik weet het er niet even hoor.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 Let it snow It doesn't show signs of stopping. And I brought me some coal for popping The lights are turned down low Let it snow, let it snow, let it snow When we finally kiss goodnight How are we going out in the snow? But if you really hold me tight All the way home Shoes of fun.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 Hebben we dat dus uh, verhuurd van de gemeente? En daar werden onze tuinafdeling en onze kerstafdeling gesitueerd. En dat was eigenlijk de hoogtijdagen van Jupiter, moet ik zeggen. Ja. We hadden een afdeling tuinmeubelen, een afdeling in de winter, dat is met kerst. En we hadden een sportafdeling. En huishoudelijk en speelgoed. Toen was het, nou ik denk dat het ongeveer 1000 tot 1200 vierkante meter was het hele terrein, wat moest worden.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 En de omzetten staan onder druk. En de, de marsjes staan onder druk. Dus dat is... Uh, ja, ik hoop dat dat gauw voorbij is. Ja. Dat, laat, ik dat, laat ik het daarbij houden. Ja. En je en, dochter is dus uh, uit de Intertoys? Ja, de dus, in, uh, Inter hebben we zelf weer teruggenomen. Ja. En die draaien nu goed. Plus ook zelfs ietsje. Dus daar ben ik tevreden over. Ja. En het zit er allemaal... Uh, de kerstsfeer is, is aangebracht van de week...